Hij maakte bijna duizend films... en was een inspiratiebron voor veel Hollywood-regisseurs... zonder wie Quentin Tarantino. Zo is in zijn Kill Bill Films... het logo van Shaw Brothers in de openingsscène te zien. Run Run Shaw stierf thuis. Hij was 107 jaar...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 De nacht met Miranda van Holland. Een hele goede morgen. Welkom bij het vierde en laatste uur van Dit is de Nacht. En de nacht gaat nu langzaam over in de ochtend. En ik heb dit uur een uh, druk programma voor u... Deze 7 januari kijk ik vooruit naar de komende dag... waarin Somanische piraten worden berecht in Den Haag. Daarnaast spreek ik uh, uh, met Peter van Buren in Madagaskar... en Ingrid Wils in Oeganda. Maar ik begin vannacht in New York. En dat doe ik dan samen met Sting... Uh, zijn prachtige Englishman in New York.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 De mooiste saxofoon-solo's uit de popgeschiedenis wat mij betreft... sluit Englishman in New York van Sting af. Tijd om een reisje te maken naar Madagaskar wel te verstaan. Het Afrikaanse eiland Madagaskar heeft een nieuwe president. Um, dat is nieuws. Opmerkelijk is dat hij van alle staatshoven ter wereld uh, de langste achternaam heeft... Um, ja, ik kan het gaan proberen uitspreken. Ik hoop heel erg dat Peter van Buren, uh, hulpverlener bij Hover Eat, op Madagaskar, dat wel kan. Uh, Peter, een hele goede, ik gok, nacht voor jou? Nee hoor, het is goedemorgen. Het, Goeie... uh, het is hier zeven, kwart over zeven. Oh, dat is dan prachtig. Dan uh, wens ja. ik jou bij deze een hele goede morgen. En wil jij voor mij alsjeblieft de naam van jullie uh, nieuwe uh, president uitspreken? Ja hoor. Daar, dat val, ook voor mij valt het niet mee, want ook voor hier is het een hele lange naam. <laughs> ja? Razoanari Nampian. En, en ze slikken ongeveer nog de helft in van de naam. Ik wou dat zeggen, het, ze een herie in het, de het eindigt op een A. En ik, ik, ik, ik hoor jou net nee, op, op een N. Maar ze slikken de helft in hier. Oh. Ik, ik had wel begrepen dat op Madagaskar wel meer lange namen voorkomen. Is dat zo? Hele lange namen, Ja. Hele lange woorden en hele lange namen. Ze voegen ook in de taal woorden samen. Je kan ook aan de naam, ik weet niet precies hoe dat werkt, kan je ook een beetje de familie achtergrond en de lijn volgen. lijkt me voor een buitenstaander oh. uh, enorm ingewikkeld. Best wel. Ja, <laughs> hoe red je je? Op schrijven, dan moet je best wel drie keer kijken. Ja? Ja. En, en, en word je wel eens een beetje uitgelachen omdat je dingen niet helemaal correct uitspreekt? Uh, ja. Zeker als je de taal een beetje begint te spreken, dan krijg je toch nog wel eens wat verwarring, omdat er toch wel woorden best wel op elkaar lijken. En, en, maar over het algemeen wordt het in ieder geval wel op prijs gesteld als je het probeert. Nou, dat is, dat is prachtig. Uh, even over die verkiezingen. Hoe, hoe zijn die verkiezingen precies verlopen? Uh, nou, Jij zei dat er een nieuwe president is. Dat is op zich nog niet zo. We zijn in augustus de eerste ronde geweest. Daar zijn er van de 40 of de 43 kandidaten... dat was ook het meeste wat er ooit in de wereld is voorgekomen... zijn er twee overgebleven. Geen van beide had een meerderheid. En uh, 20 december zijn er de tweede ronde, verkiezingsronde geweest... voor de president. Ja. En ja, dat is een nek aan nek race... waarbij de een uh, nu 53% heeft... en de ander 47% ja? van... Te stemmen, maar dat is, er is ongeveer maar een opkomst van 50 En er wonen hier 20 miljoen mensen... ...en daarvan zijn er maar 8 miljoen gerechtigd om te stemmen. Dus als je dan ook nog maar net de helft van de stemmen hebt... ...dan heb je toch ook nog niet heel veel nee. draagvlak onder de bevolking. Maar ja, uh, uh, uh, verkiezing is verkiezing. Uitslag is uitslag. Je, je moet iets. Ja, ja. ja, maar er is wel allerlei... Uh, ...spraken van fraude en ja. dingen die niet goed zijn gegaan. Er zijn heel veel waarnemers geweest van de Afrikaanse Unie en van de EU. Nou, die hebben allemaal wel gezegd dat het wel eerlijk en transparant is verlopen. Ja, of, of verkiezingen in Afrika altijd transparant verlopen, weet ik niet. Er is in ieder geval wel weer een aanklacht ingediend. Want er waren ook Kamerverkiezingen en er zijn tegen de twee presidentkandidaten... ...en 66 uh, Kamerleden klachten ingediend over verkiezingsfraude. Ja. Dus dat zou nog kunnen dat het helemaal afgelast wordt. Alhoewel dat niet de meest voor de hand liggende scenario is... ...omdat iedereen eigenlijk wel gebaat is bij gewoon een nieuwe president... ...die algemeen geaccepteerd wordt. Want uh, anders zouden weer opnieuw verkiezingen uitgeschreven moeten worden... Dat zou, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, ja. Maar daar wordt het land natuurlijk ook niet stabieler van. Nee, en, en we hebben natuurlijk al een, sinds 2009 een niet verkozen regering... Wat, wat die door een staatsgreep aan de macht is gekomen... waardoor het sowieso economisch al best wel stilstaat. Mm -hmm. Doordat er geen investeringen van buitenaf zijn. De mensen hier zelf ook voorzichtig zijn met investeren... omdat het toch een beetje onstabiel blijft. Dus ja, ik, uh, ik hoop... En, wat ik wel de indruk heb, is hier in ieder geval met, met, met, met de mensen op de straat... die je wel eens spreekt... is wel dat we iedereen wel hoopt dat het nu gewoon rustig blijft... en dat deze uitslag geaccepteerd wordt... en dat we dan verder kunnen gaan met het leven. Maar heb jij het idee dat, dat deze uitslag... daadwerkelijk gerespecteerd en geaccepteerd gaat worden... of dat het nog wel echt een staartje gaat krijgen? En... Nou, ik, ik, ik, eerst dacht ik van wel... maar langzamerhand... Uh, ...wordt wel duidelijk dat, dat... ...dat de mensen eigenlijk allemaal... ...het liefste gewoon rust hebben. Mm. En degene die, die dan net... ...verloren heeft, die hoort bij het kamp... ...van de verdreven president in 2009. Mm. En... ...die heeft in, in de laatste... Uh, ...publieke debatten... ...ik zie nog wel fel uitgevaren... ...tegen de... de ...transitieregering die we net gehad hadden... Hebben, ...of die er nu nog is... ...en, en tegen deze kandidaat. Mm. Maar... De Malagasy willen vrede en die willen rust. En ik denk dat hij daar best nog wel wat uh, krediet heeft verloren. Waarbij de mensen denken van ja, zie je, als hij het wordt, dan, dan komt er alleen maar weer onrust. Ja. En, dus ik, ik, ik weet het niet. Ik verwacht toch wel dat het, dat het rustig blijft. En, en deze uh, uh, hopelijk dan nieuwe president Harry, uh, uh, wat zijn zijn plannen? Uh, wat heeft hij van zichzelf laten zien tijdens de campagne? Ja, het, is, het gaat allemaal over de economische ontwikkeling. Het is zelf ook een zakenman, dus ze, ze willen het land wel vooruit helpen. Nou, dat zegt die andere ook. En, en ongetwijfeld zeggen ze dat alle twee met de beste bedoelingen. En ja, wat daar in de praktijk van terecht gaat komen, dat, dat, ja, dat moeten we nog maar afwachten. Maar eh, ja, economische ontwikkeling zou, zou wel heel goed zijn voor het land... Uh, uh, ik, ik ben nooit op Madagaskar geweest hoor, maar ik, ik ken wel wat mensen die, die er ooit naartoe zijn geweest. En die zeggen dat het de mooiste plek op aarde is. Uh, ja, ik vind het, het is een prachtig eiland. Het, is, het wordt wel eens genoemd: het is een continent. Op, op zichzelf, omdat je heel veel uiteenlopende klimaten hebt. Het is, het is iets van 15 of 1700 kilometer lang. Dus, en je hebt bergen, je hebt, je hebt semi-woestijn. Uh, Hele je hebt de je hebt savanna, je, ja. je hebt eigenlijk alles. En waarom, waarom is Madagaskar dan niet een, een, een aantrekkelijke plek voor toeristen? De prijs. Hmm. De, de vluchten zijn uh, heel duur. De afstanden die je moet overbruggen zijn heel groot. Er zijn, er zijn maar weinig goede wegen. Hmm. In de vluchten zijn heel duur. Dus, dus eigenlijk is het, komt het heel vaak erop neer dat een reis naar Madagaskar best wel heel duur uitpakt. Het is absoluut de moeite waard, want het is een prachtig land. En, en wat denk ik, ik bedoel, het merendeel wat je hier ziet zijn Franse toeristen. Het blijft een Franstalig land. Mm. En ik denk dat dat voor een heleboel Nederlanders toch ook nog wel een klein beetje een hindernis is. Ja. Alhoewel het Engels wel toeneemt onder de bevolking en, en op straat waar je je mee kan redden. Uh, Peter, jij bent hulpverlener op het eiland. Um, je werkt ja. voor Havereed. Wat is dat voor een organisatie? Wij hebben hoevengrafts. En wij werken in de, langs de westkust. Daar zijn bijna helemaal geen wegen. En wel heel veel grote heel rivieren. Ja? Die, die een groot deel van het jaar heel zijn en heel breed. En in de regentijd uh, heel diep zijn. En heel hard stromen vanwege alle regen die op het plateau valt. Wat in het midden van het eiland ligt. <laughs> Daardoor zijn, is er eigenlijk vervoer met auto's is bijna niet mogelijk. En een hoeveelkracht is dan een ideaal middel, omdat het niet uitmaakt of het nou diep water is of ondiep, hardstroomt of niet hardstroomt. Je kan er eigenlijk altijd wel gebruik van maken. En daardoor werken we, kunnen wij werken, in, in, in hele afgelegen gebieden waar niets bestaat, geen medische zorg, scholing is er vaak niet. Er is totaal geen ontwikkeling daar. Hmm, hmm. Um... Denk je dat de komst van uh, president Harry daar, daar uh, verandering in gaat brengen? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want de, de, de, er is zoveel te doen in dat eiland. En de gebieden waar wij werken zijn van economisch geen belang. Hmm. Dus ook al is de ontwikkeling nog zo goed... de gebieden waar wij werken, die zullen het de eerste 10, 15, 20 jaar... denk ik toch nog wel zonder enige vooruitgang... Uh, of, of significante vooruitgang moeten stellen. Nou, dan ben ik in ieder geval blij dat jij daar bent, Peter. Uh, dank je wel uh, voor je tijd. Ik wens je een hele ja. uh, fijne dag in Madagaskar. Ja, dank je wel. Graag gedaan. Tot ziens en dag. Oké. Okay, Zometeen uh, een, een telefoontje naar uh, Oeganda. Maar eerst tijd voor wat muziek van Nederlandse bodem. Een duet tussen Chris Berry en Perquisite. This is Let like Go. Go. You got to let yourself go. room?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 that she'd be left alone Father thought about her every day But he knew Deze band New World Sun, ze combineren uh, jazz, uh, blues, met een beetje Caribbean en gospel en dan krijg je dit geluid. Hele fijne muziek op dit tijdstip. Um, dit was de dag, 7 januari 1980. 58. ja, uh, dat is een tijdje terug. De stoomtrein, uh, die reed toen zijn allerlaatste rit volgens de dienstregeling. En tegenwoordig uh, glorieert de stoomtrein als toeristische attractie, zoals bijvoorbeeld in Zeeland. Daar ligt een stoomtreintje, uh, het, het traject goes borselen en Reinier Bijvang is daar vrijwilliger en machinist. Hallo Reinier. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Fijn dat je even zo vroeg uit bed wilde. Um, sta je stil vandaag bij het feit dat uh, in 1958 uh, de laatste stoomtrein uh, uit de dienstregeling werd gehaald? Uh, nou, daar staan wij niet speciaal bij stil. We weten het natuurlijk wel. Het is een uh, mooi historisch feit eh, in 1958. Uh, bekend je uit al ook bij, uh, bij hobbyisten. <hijst> maar we staan er vandaag niet speciaal met activiteiten bij stil. Nee, nee? nee. nee niet dat er een beetje een traantje weggepinkt wordt bij jou. Nee hoor, nee hoor, nee, nee eventueel eigenlijk... ligt dat, uh, ligt dat ook weer niet. Het is een mooie story, feit. Uh, Reinier, toen ik uh, te horen kreeg van de redactie dat ik uh, met jou mocht bellen... Uh, toen dacht ik, oh dat is zo'n man met zo'n zolder en op die zolder staat dan zo'n grote tafel. En daar is hij dan de hele dag bezig met van die mini-treintjes. Uh, ja, dat is een bekende associatie inderdaad. Nou heb ik uh, helemaal geen zolder, dus bij mij gaat dat sowieso al niet om. Ah, maar uh, veel van onze medewerkers, of tenminste een deel van onze medewerkers... hebben inderdaad ook wel iets met uh, modeltreinen. En ik verzamel ze ook wel beperkt. Maar ik moet zeggen dat de stoomtrein zelf uh, meer tijd uh, opslokt. Dus ja? in de praktijk uh, komt het daar niet zo vaak. Oh, oké, oké. Okay, okay, okay. En, en uh, wilde je vroeger treinmachinist worden? Uh, nou, ik kan me wel herinneren dat toen ik inderdaad heel klein was... dat ik inderdaad graag treinmachinist wilde worden, inderdaad. ja, Dat was toch wel een van de favorieten destijds. Dus de droom is wel uitgekomen in die zin? Uh, ja, als hobby doe ik dat nou inderdaad wel. Ja, ja, dat klopt. Want ja. uh, voor de duidelijkheid, je bent een van de tien vrijwilligers... die, die een stoomtrein mag besturen in, in, in Zeeland. Moet je daar iets bijzonders voor kunnen? Nou, daar wordt bij ons een uh, interne opleiding voor gevolgd. Hè. Je wordt niet zomaar machinist. Je moet op de locomotief onderaan de ladder beginnen... dat is als uh, leerling stoker, zoals het heet. Ja. Maar een stoomlocomotief moet ook uh, steenkolen hebben. Ja. En je moet eerst leren om dat ding van kolen en water te voorzien uh, tijdens de rit. En als je dat uh, kan, uh, na een verloop van jaren... dan mag je een stapje verder naar leerling machinist... en uiteindelijk naar machinist, als ja, je daar uh, geschikt voor bent. Dus je bent echt begonnen met, met dat, die, die zwarte kolen, scheppen... En... Ja, dat klopt. En onze machinisten stoken nog steeds wel eens hoor. Dat uh, wordt afgewisseld uh, onderling. Maar je Leuk. begint inderdaad onderaan de ladder als schepper. Ja, mooi man. Prachtig. Ja, tot nu toe voldoe je helemaal aan mijn romantische beeld van de stoomtreintjes. Oké, okay, nou kijk. Ja. Ja. <laughs> en de trein, uh, uh, de stations: Goes, uh, uh, Schavenpolder, Nissen, Kwadendammen, Hoedenskerken en Baarland. Dat zijn de stations toch? Ja, dat klopt. En behalve, behalve station Goes liggen alle stations die je noemt in de gemeente Borselen. Vandaar dat wij ook Stoomtrein Goes Borselen heten. Kijk. En onze stoomlocomotief die stopt op de stations Goes, Kwaadendam en Hoedekeskerken waar allemaal leuke attracties zijn. En daarnaast hebben we ook nog een dieseltreintje rijden die er als stoptreintje tussendoor rijdt. En die stopt ook op de andere stationnetjes. Want dat was mijn vraag. Pas de stoomtrein, is dat nog steeds de, de, de, de enige trein die stopt in deze dorpen? Maar er is ook een dieseltje dus. Ja, we hebben sinds een aantal jaren als extra een dieseltreintje, die dus als stoptreintje op meer stations stopt. En ook ja, het, de stationnetjes van het mooie wommelnetwerk dat wij in de regio hebben aan elkaar verbindt. Ja, ja want, want de stoomschuin ligt neem ik aan toch op dit moment stil in de winter, of is dat niet zo? Ja, in de winter liggen wij inderdaad stil. Uh, wij hebben onlangs bij de kerstritten gehad, uh, vol bezette treinen, reuze gezellig. Maar dat waren wel de laatste activiteiten van, uh, van het seizoen. In de winter dan doen onze vrijwilligers groot onderhoud aan de spoorlijn en aan het materieel. En op 6 april gaan wij weer rijden. 6 april? Ja. Heel goed. En, en dan kunnen we nu ook kaartjes verkopen? Uh, nee, de kaartjes worden gewoon ter plaatse aan het loket verkocht. Uh, dan krijg je van die ouderwetse treinkaartjes net wat vroeger. Uh, is maar een die gaartje? kan je op dit moment niet vooruit uh, bestellen. Ja, met een gaatje inderdaad. Oh. Onderweg worden de kaartjes door een echte conducteur geknipt. En dan komt er echt een gaatje in. Ik heb er geen, een zo zin geen in. blauwe stempeltje. Weet je, ik kom met enige regelmaat in in Zeeland. Ik beloof bij deze heel plechtig, want ik heb er ineens ook zin in... Uh, dat ik vanaf april een, een keertje een, een ritje kon maken uh, op, het, uh, op het traject uh, uh, Groesborselen. Lijkt me heel erg leuk. En in de tussentijd, ik, ik vond website, uh, de website destoomtrein.nl, die is van jullie, hè? Ja, destoomtrein.nl is inderdaad onze website... waar ook al de nieuwe dienstregeling voor, het, uh, voor dit jaar uh, op staat. Ja, die is toch hetzelfde als de oude dienstregeling? Uh, nou, er zitten hier wat, kle wat kleine variaties in... maar de basis is inderdaad hetzelfde, dat klopt. Kijk, heel goed. Dus sommige dingen moet je gewoon ook niet veranderen. Zeker niet als ze zo leuk zijn als dit. Uh, Ranier, uh, ik wens jou en alle uh, een uh, toch een hele fijne dag, een bijzondere dag. 1958 reed de laatste stoomtrein. Um, bedankt dat jij van de telefoon wilde komen. Graag gedaan. En een fijne dag. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Gaan wij een plaat draaien uh, Solomon Burke. Dit is Don't Give Up.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 True feelings haven't changed here in my heart. We try. I'm going to hold on, hold on with me and don't give up on me. Hey. Oh, baby. oh, baby. Oh, baby. Please uh. don't give up on me.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 Legendarische solzanger Salomon Burke, die oktober 2010 eh, helaas overleed. op Schiphol. Eh, net nadat zijn vlucht uit Los Angeles was geland. Hij kwam naar Nederland om hier te toeren met de Dijk. En eh, nou ja, goed, dat is helaas nooit meer gebeurd. Dit was Don't Give Up On Me, een prachtig liedje van hem uit eh, 2002 is het tijd om uh, door te vliegen richting Oeganda. Uh, de bloedige strijd in Zuid-Soedan blijft voortduren. Vredesgesprekken die komen niet echt op gang... en steeds meer zuid soedanese vluchten naar buurland Oeganda. Daar zit zendeling uh, Ingrid Wiltz. Uh, zij werkt daar en is vanmorgen aan de telefoon. Hallo daar Ingrid. Goedemorgen. Fijn dat je Hallo. even uh, uh, aan de telefoon uh, wilde komen. Uh, net onder de douche vandaan hoorde ik. Ja. Helemaal, helemaal fris en fruitig ben je. Helemaal fris uh, voor de nieuwe dag. Nieuwe dag. Heel fijn. Ja. Um, Ingrid, het Rode Kruis meldde gisteren dat 20.000 Zuid-Soedanezen sinds half december, dat is dus nog maar net, naar Oeganda zijn gevlucht. Uh, merk je daar iets van in Oeganda? Um, nou, ik zelf zit ongeveer 500 kilometer daar vandaan, dus zelf merk ik er niet zoveel van. Maar uh, de noordelijke provincies in Oeganda, die, uh, die stromen echt weer vol met Zuid-Sudanese -Zuid -Zuid vluchtelingen. En. en, en, en... en uh, ja? Nee, sorry, ga, ga vooral verder, ja? Uh, nou, er zijn in, uh, in Noord-Oeganda nog kampen van zuid soedanese vluchtelingen... ...van voordat ze onafhankelijkheid kregen in 2011. Mm -hmm. En uh, de hulpverleners zijn heel erg druk bezig om die kampen weer in orde te maken... ...voor de nieuwe in, uh, invloed, of uh, in wat is het, invoer van vluchtelingen... Um, maar ik begrijp ook dat de lokale communities daar niet zo blij mee zijn. Want die, ja, dat is natuurlijk een enorme aanslag op alles, uh, op het land... en op alle resources die, uh, ja, die dat, die dat uh, gebied nodig heeft. Ja, zelf. Eetje, uh, water. Ja, het komt in een hele korte tijd een hele grote groep mensen... met, met nou ja, uh, die, die zelf uh, helemaal niks met zich mee hebben kunnen brengen... daar ga ik even vanuit... Um, een, een behoorlijke aanslag voor een, voor een land als Oeganda. Ja, ja dat merk je aan, aan alle kanten. Ook dat het, uh, de politiek in Oeganda nu, um, er zich er nu ook bij gaat betrekken. Mm -hmm. Want het is inderdaad gewoon een enorme aanslag. Zodra mensen in de kampen zitten, moeten ze natuurlijk beveiliging hebben... Um, de grenzen zijn eigenlijk officieel dicht. of Je kan er nog wel doorheen, maar het is gewoon gevaarlijk. Dus er is geen uh, verkeer meer mogelijk. En de handel ligt dus stil. Dus het heeft een, een, een directe invloed op een land als Oeganda. Uh, het Rode Kruis zegt dat het uh, aantal vluchtelingen zal gaan stijgen. Dat het, dat, er worden 30.000 verwacht. Kan Oeganda deze vluchtelingenstroom aan? Nou, niet in eigen kracht. Gelukkig um, las ik uh, net dat uh, ze een vergadering hebben gehad met alle hulpverleners, met uh, vluchtelingenorganisaties. En op dit moment zijn alle organisaties bezig met een, uh, een soort assessment, een onderzoek. En morgen komen die organisaties dan allemaal weer bij elkaar om een strategie uit te gaan zetten... van hoe Oeganda deze vluchtelingen kan gaan helpen. Mm -hmm. En... Ik uh, las ook dat er bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp is ingericht vlak bij de luchthaven. Omdat een aantal vluchtelingen per vliegtuig binnenkomt. Ja. En ja, daar wordt een kamp dan voor klaargemaakt, 300 kilometer daar vandaan. Maar dat betekent dat al die vluchtelingen 300 kilometer over de weg moeten om naar een kamp te gaan. Ja. En dat is natuurlijk een enorme logistieke uh, klus... Um, de ontwikkeling in Zuid-Soedan, hebben die ook uh, uh, effect uh, op Oeganda wat veiligheid en, en, en economie betreft? Nou, ik las in de lokale krant gisteren dat uh, de conflicten richting de Oegandese grens gaan komen. Dus dat ze steeds dichter ook bij uh, Oeganda gaan komen. En dat betekent natuurlijk dat het uh, leger van Oeganda ingezet gaat worden om de grens te gaan bewaken. Ja. En dat zijn natuurlijk uh, enorme uitgaven, onverwacht, waar het land geen rekening mee gehouden heeft. En qua economie, um, er zijn... Als je in, ik, vorig jaar was ik in Juba en als je dan in de winkels kijkt... dan is alles wat in de winkels ligt, komt of uit Uganda of uit Kenia. Mm -hmm. En als die grenzen nu natuurlijk dichtgaan, dan is er een heel stuk van de handel die... Uh, ja, die Oeganda eigenlijk mist doordat er een conflict is in zuid soedan Merk je dat mensen in Oeganda zich aan het klaarmaken zijn... voor het overslaan van, van geweld van Soest zuid soedan richting Oeganda... of om, om zich te, te wapenen tegen nou ja, mogelijke uh, economische gevolgen... Die, die voor de deur staan? Um, er zijn wat uitspraken die de president van Oeganda heeft gemaakt... waar het parlement heel erg ongelukkig mee is in ja. dit land. Um, de president heeft gezegd dat hij uh, bereid is om ook militair in te grijpen... in de conflicten in Zuid-Sudan. Ja. En als dat zou gaan gebeuren... ja, dat is natuurlijk uh, een, een iets waar niemand eigenlijk op zit te wachten. Want Oeganda, Oeganda heeft natuurlijk al een hele bloedige geschiedenis ja. met veel oorlog... En mensen zijn dat moe. Mensen willen gewoon het land gaan opbouwen. En niet meer uh, zich bezighouden met oorlog en geweld. Dus intern hier in het parlement uh, zijn daar vragen over gesteld um, En willen de parlementariërs weten wat de president daar precies mee bedoelde. En, en de, de uitslag daarvan, die, die volgt later vandaag, neem ik aan? Ja, daar... daar, uh, daar... Daar heb ik nog verder niks over gehoord. Mm. Ik, uh, het is een, een soort losse uitspraak van de president geweest... waar um, de hulporganisaties niet echt rekening mee houden. Die voeren hun eigen koers. Want uh, ja, het is gewoon een ontzettend schrijnende situatie... zowel in de vluchtelingenkampen in Oeganda als ook in Jupa zelf. Mm. Um, toen wij daar waren bijvoorbeeld... Um, daar kreeg iedereen. Niemand had bijvoorbeeld leidingwater. Dus al het water wat de huizen kregen, kwam allemaal uit de nijl gepompt. Met auto's. Ja. Maar alle benzine komt uit Oeganda en Kenia. Dus ik heb geen idee hoe ze eigenlijk op dit moment in Juba overleven. Hmm. Uh, en, en, en hoeveel kilometer zit jij bij Juba vandaan? Ik zit op ongeveer 600 kilometer. Dat is in Juba ongeveer 600 gedaan. kilometer. Dus het is echt. Hey. Ja. Uh, en is het wel mogelijk om goed op de hoogte te zijn... en te blijven van de hele situatie? Um, de dagel de dagelijks staat er nieuws over in de lokale krant hier. En dan natuurlijk uh, de BBC die uh, regelmatig uh, berichtgeving heeft... Over, uh, over de situatie in Zuid-Sudan. Ja. Ik heb begrepen dat jij daar uh, uh, werkt in Oeganda... Uh, in, uh, met weeskinderen en, en straatjongeren... Um, is het, mogelijk, is het denkbaar dat jij in de nabije toekomst ook met, met vluchtelingjongeren zult moeten gaan werken? Omdat, omdat ze steeds meer richting Oeganda komen? Uh, dat zou een mogelijkheid zijn. Uh, wij waren in die zin vorig jaar uitgenodigd in vluchtelingenkampen in Sudaan, uh, in de in Upper Nile Region en in Juba. Om gewoon eens te gaan kijken van wat wij daar zouden kunnen doen. Ja. Yeah. Maar op dit moment is het natuurlijk zo onveilig... dat uh, eigenlijk de contacten die we daar hadden... zijn allemaal geëvacueerd. Omdat het gewoon eigenlijk niet meer haalbaar is... om daar, uh, om daar te leven en te wonen op dit moment. Mm -hmm. Heb je nog wel contact met deze mensen? Um, op dit moment niet. Uh, de mensen die, waar wij contact mee hadden... zijn of geëvacueerd naar Nederland of naar Amerika. En uh, op dit moment hebben we niet een rechtstreeks contact... Behalve dan dat we gehoord hebben, ja, dat mensen dit met pijn in hun hart Zuid-Sudan verlaten, ja. want er was zo'n hoop dat het land, ja. het nieuwste land van de wereld, ja. echt gewoon opgebouwd kon gaan worden. En dit is zo'n tegenslag voor iedereen eigenlijk die ja. met enthousiasme aan de gang ging je... om uit niets iets te maken. Ingrid, heb je tenslotte enig idee uh, hoe, hoe lang deze situatie nog, uh, nog zal blijven als die nu is? Ja, het is natuurlijk eigenlijk geen nieuwe situatie. Die conflicten tussen de Newers en de Dinka's we zijn daar al jaren eigenlijk. Maar door, um, doordat het een nieuwe staat was, was er hoop om er iets aan te, doen. te gaan ja. doen. En was het eigenlijk een beetje ondergesneeuwd door... Het enthousiasme dat ze nu hun eigen land hadden. En dus vrees ik dat het, uh, dat het niet iets is wat heel snel opgelost zal zijn. Hm, Spuitig. Uh, Ingrid, we gaan uh, de komende tijd gewoon veel contact met jou houden... en op die manier op de hoogte blijven. Uh, ik wens je heel veel sterkte en een fijne dag vandaag in Oeganda. Dankjewel. Dankjewel. je zo. Dag. Dag. Ga ik zo meteen bellen met Tineke Netelenbos. Weer heel wat anders. En dan ga ik het met haar hebben over Somalische piraterij. Maar eerst muziek. Dit is crazy van Seal. After 70 years That what it goes there for Is to unlock the door For well, those around And criticize and sleep I Through a fractal On a breaking wall I see you my friend And touch your face again ZANG Seal and crazy. Vandaag staan in Den Haag negen Somaliërs terecht voor piraterij. Maar hoe zit het eigenlijk met piraterij? Worden er nog veel schepen overvallen? Dat vraag ik oud-minister en bestuursvoorzitter... bij de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Reders... mevrouw Tineke Netelebos. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Reders... behartigt de belangen van haar leden in Nederland gevestigde bedrijven... die schepen op zout water exploiteren. Mevrouw Netelebos, een hele goede morgen... Goedemorgen. Fijn dat u uh, even zo vroeg op wilt staan. Of is dit, is dit gebruikelijk voor u, kwart over zes? Nee, nee, dat is voor mij niet duidelijk. Het is meer van een uurtje later. Ja, nou, dat ja. vind ik overigens nog steeds uh, uh, uh, behoorlijk vroeg. Uh, hoe staat het eigenlijk met de piraterij in Somalië op dit moment? Op dit moment gaat dat goed. En dat komt omdat bijna ieder schip uh, dat in dat gebied vaart beveiligd is. Uh, dus je hebt daar de marines uh, actief van veel, veel uh, landen... Uh, en ook van Nederland. En je hebt ook uh, het feit dat alle schepen die daar doorheen varen... Uh, zelf ook beveiligd uh, moeten zijn. En dan gaat het goed. Dat is de ervaring. Ik begrijp dat de marine uh, de piraten soms ook al kan tegenhouden op het, op het land. Want het is niet alleen meer een missie op zee, toch? Nou, uh, de Verenigde Naties heeft toegestaan... dat ook op, op de kust van Somalië er acties kunnen worden uitgevoerd... Maar het is wel zo dat, uh, dat op het moment dat er veel oorlogsschepen in het gebied varen, piraten ontmoedigd worden. En piraten weten zo langs de hand ook dat uh, vrijwel iedere vlag toestaat dat er private beveiligers aan boord uh, mogen komen. Huh? Behalve Nederland, want Nederland is het enige Europese land waarin dat officieel nog niet mag. Maar iedereen uh, weet ook dat, dat het onmogelijk is om in dat gebied te varen zonder beveiligers aan boord. Want het blijft een gevaarlijk gebied. En daarnaast is het zo dat West-Afrika, dat, dat daar wel meer incidenten al zijn. Daar worden wel schepen overvallen. En daar worden ook uh, bemanningen soms gegijzeld. Mm. Dus je ziet het verplaatsen ook van de activiteiten. Dus het gaat verder. Um, maar het aantal kapingen, uh, uh, las ik, is, is sinds 2011 wel sterk gedaald. Door, door onder andere de inzet van Nederlandse marineschepen, toch? Ja, dat is het komt om twee redenen wat ik zeg. Hè. Dus dat komt door de marine uh, die daar rondvaart, uh, van vele landen. En dat komt ook omdat er geen schip onbeveiligd door het gebied vaart. Dat kan niet. Zo gauw piraten weten dat er schepen rondvaart, want het is een enorm gebied. Hè. Het is niet alleen langs de kust van Somalië op de golf van Aden, maar het is ook de hele Indische Oceaan. Nou, dat, dat, dat is een gigantisch gebied. Dus marineschepen uh, kan heel overal tegelijk zijn. Uh, en uh, die piraten die gaan tot ver uit de kust. Dus uh, piraten weten uh, uh, dat, uh, dat de meeste schepen uh, officieel beveiligd mogen zijn... en weten ook dat, dat er eigenlijk geen schepen meer varen in dat grote gebied... zonder beveiligers aan boord. En uh, ja, dat, dat, dat maakt dat piraten andere manieren zoeken... om uh, via criminaliteit geld te verdienen. Mm -hmm. is, is piraterij uh, uit te de roeien, denkt u? Nou, voorlopig niet. Uh, het, het, het, het is een uh, verdienmodel... Uh, ...dat dat effect scoort. Hè. Er, daar zijn uh, vele miljarden mee verdiend uh, in, in Somalië uh, in der tijd. En je ziet ook dat in andere gebieden het zo hier daar duidelijk kop opsteekt... ...zoals de westkust van Afrika op dit moment. Ja. Uh, en dat maakt ook dat, dat het belangrijk is dat ieder land zorgt... ...dat, uh, dat de kopverdij goed beveiligd kan zijn. En uh, ja, het probleem in Nederland is dat, dat uh, het kabinet al heeft gezegd... ...ja, wij zien ook wel dat met alleen marine dat niet gaat... He, dus het moet ook mogelijk zijn dat de private beveiligers onder keurige condities aan boord komen. Ja. Uh, maar daar gaat Nederland dus even breed voor zitten. Dus uh, wij zijn nu nog het enige land. Uh, vroeger was het in Frankrijk ook nog niet mogelijk, private beveiligers. Ook in Italië lag dat moeilijk. Uh, maar die landen die, uh, die hebben ook gezegd... Uh, uh, ja, wij zien dat het onmogelijk is om schepen individueel allemaal te beveiligen... Dus wij staan private beveiligers toe. Japan is onlangs ook uh, door het bocht gegaan. En Nederland, uh, uh, die broedt al een hele tijd op een nota die uh, in december zou verschijnen, maar die er nog niet is. En, uh, en wil niet toestaan dat, uh, dat er een interimregeling komt... zolang er geen wetgeving is. Ja, en ieder ander land uh, staat dat wel toe. Dus, dus Nederland uh, uh, loopt grote risico's uh, met zijn vlag... En dat steekt ons zeer. Want je kan wel formeel heel lang willen doen over regelgeving en nota's. Maar de werkelijkheid is toch behoorlijk heftig op zee. Ja, dat begrijp ik. Is er enige mogelijkheid dat dat op korte termijn wel gaat veranderen? Dat die regelgeving er wel gaat ontstaan? Nou ja, wij hebben al een paar keer gevraagd. Uh, het doet nou net als bijvoorbeeld Duitsland, als bijvoorbeeld uh, het Verenigd Koninkrijk... dat, dat je zegt van, uh, wij zien dat private beveiligers moeten. Ja. Wij zien ook dat je dat wel heel keurig moet regelen... want je wilt natuurlijk geen rambo's aan boord. Je wil geen uh, toestanden op zee die niet kunnen, die onacceptabel zijn en uh, uh, wij gaan daar wetgeving van maken... maar in de tussentijd hebben we een soort interimregeling... waarbij we afspreken waar we ons met elkaar aan houden. Ja. Nou, dat laatste, dat, uh, dat pleiten wij en dat wil Nederland niet. Waarom niet? En dat maakt dus ook... Ja, dat begrijp, ik begrijp dat niet. He, want want uh, is het nou zo dat, dat je dat zelf allemaal moet uitvinden als land... maar, maar bijna ieder... ieder Europees land heeft dat zo aangepakt. Dus je zou daar goed naar kunnen kijken... en dat op dezelfde manier doen. Uh, nou, Nederland doet dat niet. Dus dat betekent dat Nederlandse redens... Uh, zelf een oplossing moeten zoeken. En dat geeft allerlei ingewikkeldheden... met, uh, met verzekeringen. En juist ook met het feit dat... Uh, dat, uh, dat als je je juist heel keurig... Uh, aan uh, afspraken wilt houden... en alles keurig wilt regelen... dat het je heel moeilijk wordt gemaakt. Ja, en de wereld is soms gewoon een beetje... Uh, ingewikkelder en een beetje gevaarlijker... dan achter het bureau wellicht lijkt. Ja, ja ik, ik, ik begrijp wat u zegt. Um, en wat is uw verwachting van vandaag? In Den Haag zijn negen Somaliërs terecht... voor piraterij. In het verleden zijn er hele zware straffen... tegen Somaliërs geëist. Gaat dat vandaag ook gebeuren? Daar heb ik natuurlijk geen idee van... maar uh, het is een enorm misdrijf. En er wordt... Uh, bemanning wordt gegijzeld. Bemanning wordt mishandeld. Uh, zo hier en daar... Er zijn ook mensen vermoord. Uh, dus het is wel een heel ernstig vergrijp. Uh, dus ik wacht natuurlijk af wat de rechter daarvan vindt. Maar uh, het is echt een heel ernstig vergrijp. Heeft de berechting van uh, uh, Somalische piraten in Den Haag... Heeft dat enige invloed, ah. denkt u, op, uh, op, op uh, de piraterij in de omgeving van Somalië? Dat mensen daar daadwerkelijk van schrikken? Wie houdt ze dit? <tus> Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet, want ik heb ook wel eens horen verluiden dat het feit dat ze dan worden vervoerd naar een Europees land, dat men dat als groot voordeel ziet, mm. want men verwacht ook nooit meer terug te gaan. Mm. Um, maar het is wel zo dat in die landen zelf uh, um, er natuurlijk discussies zijn over dit verdienmodel, om het maar zo te noemen, yeah. en, en over de maffia, want het is natuurlijk toch officiële maffia die dit uh, aanstuurt. Want de grote bazen van dit soort incidenten zijn niet de mensen die hier terecht zijn... maar dat zijn de mensen die in Dubai, Londen, dat soort plaatsen wonen. Ja. He, dus dus het, het, het, het, het is ook uh, zeker een uitbuitingsmodel van, van kleine krabbelaars. Uh, maar het, het infecteert wel enorm de wereldhandel... en het bedreigt ook uh, de mensen aan boord van schepen. En uh, dat is voor de mensen die daar werken natuurlijk onacceptabel. Ja, het is mij duidelijk. Uh, mag ik u danken voor deze toelichting en uh, een hele goede dag wensen? Dank u wel. Tot ziens. Dag. Dag. Tineke Nederbos over uh, Somalische piraterij. Um, ik heb nog tijd voor een plaat. Ga ik gewoon doen. Um, prachtige plaat van Nederlandse bodem. De dame heet Coco Jones. in is Golden Cage.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 Dit was Dit is uh, de Nacht. Volgende week, zeven mijn lieve collega's, heer uw gastheer of uh, gastvrouw... zometeen het Radio 1 journaal met daarin terreurdreiging in Mali. De start van het nieuwe tv-seizoen. En de otter, hij is weer gesignaleerd in de Randstad. De vraag is voor hoe lang. Misschien, uh, misschien blijft hij wel een tijdje. Ik wens u een hele fijne dag en uh, tot over twee weken. Dag.